Commissaris, maakt u zich maar niet ongerust. We zullen onze schoen uittrekken en niet slurpen als we koffie krijgen. weet u toevallig ook of zijn vrouw thuis is? Dan slaan we namelijk twee vliegen in één klap. Thuis zal u hem niet vinden, commissaris. Ah nee? En waar dan wel? Waar? Op zijn werk natuurlijk. Meneer Van Dorp is gewoon op zijn werk bij Sea Village... Amper tien uur nadat zijn enige zoon vermoord is. Meneer Van Dorpen heeft een zaak van wereldformaat te runnen, hè? Ja, ja, dat begrijp ik, ja. Maar ik, ik heb een onderzoek te doen, mevrouw Salas. En ik word hier aangemaand om de nodige discretie in acht te nemen. Pieter. Om medeleven te tonen en zo. Maar Pieter? ondertussen mag ik blijkbaar een van de belangrijkste karaktergetuigen niet zomaar gaan ondervragen. Ja, zo bedoelt Martin het natuurlijk niet, Pieter. Ik heb helemaal niet gezegd dat u Jacques van Dorpen niet mag ondervragen. Ik vraag u alleen maar om niet te vlug conclusies te trekken, meer niet. Conclusies trekken? Waar heeft u het eigenlijk over? U weet wel wat ik bedoel. Goed, heren, ik heb nog ander werk te doen. Ik wens u het beste met uw onderzoek. En als ik u met iets kan helpen, dan moet u het maar vragen. Hè? Mevrouw Salis, hoe goed kent u meneer van Dorpen eigenlijk zelf? U bent tenslotte de zus van de bruid. Ik kan me moeilijk voorstellen dat Inge nooit met u gepraat heeft over haar toekomstige echtgenoot. Mijn zus en ik hebben wel eens over hem gepraat, ja. Ja, en? Wees u maar niet ongerust, commissaris. Als er informatie was die uw onderzoek in enige mate kon vooruit helpen... dan zou ik die echt niet achterhouden. Wat denkt u wel van mij? Goed, ik zie u straks misschien, Hannelore. Ah ja, we kunnen samen gaan lunchen of zo misschien. Uh, alvast bedankt voor de moeite, hè, Martin. Ah wel? Waar was dat nu weer voor nodig, Vanin? Volgens mij kwam ze ons hier eigenlijk bedreigen. Ik ja, vind het ook wel vreemd, anne maar... Jij hebt toch de leiding van het onderzoek? Ja? Ze doet precies of ze de opdracht gekregen heeft... om vader van dorp en haar zus zo goed mogelijk van ons af te scheiden. Jongens, jullie zien spoken. En vooral jij, Vanin, zoals altijd. Anneke, je weet goed genoeg dat ik niet tegen voorkeursbehandelingen kan. Ik ook niet? Bij gelijk welke moord... proberen we zo vlug mogelijk alle betrokkenen te ondervragen. En in de eerste plaats die van de naaste omgeving van het slachtoffer. Waarom is dat nu ineens niet meer mogelijk? Maar dat is wel mogelijk. Hier wordt al direct van alles voor ons verborgen gehouden. En dat staat mij niks aan. Een duveltje en een sparijn. Dank u, Slientje, dat Is er al iets meer geweten over die arme jongen die gistermorgen van het concertgebouw gesprongen is? Nee, uh, jammer genoeg niet. Maar je weet het, hè? als je toevallig eens iets opvangt, één adres. Veel vang ik hier anders niet op hoor, commissaris. En dan nog, bij mij is het één oor in en het ander uit. Er wordt dus niet echt over gepraat, Slientje. Ah, de mensen hebben het er hier vooral over hoe slecht dat allemaal is voor de commerce en voor het toerisme. En ik zou ook niet graag in de schoenen van de gérant van die taverne willen staan zie dat het de mensen op ideeën brengt. Hoezo? Commissaris, ze staan ze daar allemaal aan te schuiven om te komen springen. Ja, ik kom. Allee, ik ga nog een beetje voortdoen, hè. Ja, ze zegt daar zoiets. ons oh, lintje. Ik heb me ook al zitten afvragen of die gerante mij niet gewoon afgescheept heeft. Uitschrik dat ze anders constant potentiële zelfmoordenaars over de vloer oh, krijgen. Dat is inderdaad slecht voor de commercie, hè, Guido. En we zijn hier tenslotte in Brugge. Weet je wat? Uh, ga nog maar eens met haar spreken. En neem een van die brochures van dat colloquium mee. Toon haar maar eens wat foto's en zo. Ja. Uh, wacht eens even. Uh, ga maar eens na wat Valerie Simons daar een goede maand geleden allemaal gedaan heeft. Toen met die fotosessie voor dat wasmiddel. Zeg moeten we ook eens niet met de ouders van Dirk de Meijer gaan praten. Oh ja, ja. dat ben ik vergeten te vertellen. Dirk de Meijer had blijkbaar een studio in de Zilverstraat... maar zijn officiële adres was nog altijd bij zijn ouders in Torhout. Ja, hoe weet jij dat? Je moet ochtends eens wat vaker naar die bureautafel gaan kijken, hè Pieter. Daar lag vanmorgen een verslag van de federalen. Die zijn gisteren de nabestaanden moeten gaan verwittigen... omdat die buiten onze regio bleken te wonen, zijn ouders dus. Ja. En daar kregen ze te horen dat Dirk de Meijer hier in de stad een studio heeft... Maar maak je maar niet ongerust, ik heb er bruinogen meteen naartoe gestuurd... ...om al een soort inventaris te maken. Oh. Dan stel ik voor dat je nu eerst naar die dubbelgangster van uh, Brochette BQ gaat zien. Brigitte BQ. Brigitte BQ gaat zien en dan zien we elkaar daar straks in die studio. Ik bel u wel. Het is Zilverstraat, 29 bis op het derde. Het is een soort penthouse. Ja. Wat ga jij ondertussen doen? Ah, met papa ik gaan praten natuurlijk. Wat anders. Ja, je gaat dat dus toch doen. Guido, je bent duidelijk te lang uit de running geweest, jongen. Je kent me toch? Waarom zou ik dat niet doen? Wees maar gerust, dat ik al heel wat vragen voor hem heb. Een zoon die op een professionele manier om zeep gebracht is... ...mij maakt geen nieuw wijs dat hij daar geen enkele dringende mededeling over te doen heeft. Op een professionele manier, dat weten we toch nog niet met zeker. Nee, maar we hebben al wel heel sterke vermoedens, hè? Ik zal zelfs een paar extra vragen voor Jacques van Dorpen hebben... ...tegen dat ik in zijn visfabriek ben. Wat voor geheime ingrediënten er in de saus van zijn normandische tomfilet zitten, bijvoorbeeld. Kom. het, Ho, ho, die zijn van ons, jongens. Stuurman, volle kracht vooruit... Hop met die netwerk! Oh, dat wordt smullen straks voor een deze kabeljauw, kabeljauw à la Provençal. En niet te vergeten, kabeljauw à la Ostendijzen... Met superverse kanaaltjes. Koop jongens, haal ze maar boven! Sea Village. Breng de zee op je bord. Dag in, dag uit. Sea Village. Verser kan niet. Meneer Van Ja. Meneer Van Durven ga je dadelijk ontvangen. Mag ik je ondertussen misschien iets offreeren? Nee, ik zou normaal niet nee zeggen tegen een visboeionnetje, maar toch bedankt. Wordt u dat nooit beu, mevrouw? Hoe was de naam ook weer? Mia. Mia Bonheur. Wordt u dat nooit beu, mevrouw Bonheur? Altijd diezelfde reclame op die tv. Als u hier zo de hele dag moet zitten werken. Oh, van niks, meneer de commissaris. Ik kan daarna blijven kijken. Het is gewoon de commissaris. Ah. Die spot heeft veel geld gekost. Ja. Plezant dat die opnames waren. We hebben een ganze week in we hebben gezeten op de jachten. Met de ganze ploeg. En we lachen dat we hebben. En vooral, er was een acteur bij... en die de kapitein moest spelen in dat filmpje. En die kon op me vertellen. En drinken, om mensen lief. U ah, was bij de opnames? Ah ja, ah, ja natuurlijk. En Jacques... En meneer Van Dorpen heeft mij meegenomen. Ik had nog overuren staan. Hè. En dat was zo'n beetje als compensatie bedoeld. Hè. Was Flip daar ook bij? Flip, bij de opnames. Ah, nu, nu, nu, nu. Commissaris, helemaal niet. Hè. Ja, hij moest hier blijven om het bedrijf in het oog te houden. Flip, het bedrijf in het oog houden. <laughs> meneer de Commissaris, het is door dat u Flip niet gekend heeft. Hè. En daarbij, Flip heeft zijn eigen bedrijf. Hè. Enfin, hij heeft zijn eigen bedrijf gehad. Flip had zelf een bedrijf. Ah ja, een reclamebedrijf, Flanders International Promotions. In kort is dat een flip, en hij ligt in een voornaam, Flip, ja. En waar is het kantoor van dat bedrijf? Ah ja, dat is een tijdje hierboven geweest, in de gang, just hierboven. En toen dat bureau van Philippe nog uitsluitend voor Sea Village werkte. Ah ja is hij weg moeten gaan toen Jacques ruzie gekregen met Christian Bernards En dat was vrij erg voor Jacques, meneer de commissaris. Want hij en Christian die zijn meer dan dertig jaar, 30 jaar in meneer de commissaris... dikke, dikke vrienden geweest. Ja, vertel vooral voor, mevrouw Bonheure. En geld dat we verloren is gegaan door Philippe en zijn fantasietjes. De geld van papa? En ook. En zeggen dat ze juist een ruzie hadden bijgelegd... En dan wordt de jongen ook gaar vermoord. Meneer Jacques van Dorpen en Christian Bernard hadden hun ruzie bijgelegd. Nee, nee, nee, nee, meneer de commissaris. Jacques en Philippe. Ah, oh, hoe is dat mogelijk, he? Vermoord worden op je eigen trouwvist. Eerst zal die roddels en dan dan, dan nog moeten meemaken... Uh, welke roddels, mevrouw Beneuren? Ah, u heeft die nog niet gehoord? Ah, uh, dat zal dan wel niet lang meer duren, commissaris. Ja, ik luister. Ja, klopt. ik... Dat is... Ik ben zo meneer Jacques, u dat allemaal wat beter zelf kan uitleggen. Ik weet er echt niet van hoor. Ja, Jacques? Ja. Ja, in orde Jacques. Ik breng hem dadelijk bij u. Commissaris, volgt u mij maar. Het stoppen dat u geen ekel heeft aan vis, want je moet door de productie al. Ah, ik ben dol op vis, mevrouw Bonheur, zolang hij maar vers is. Oh, maar onze vis is verser dan vers. En hier het grote voordeel dat er geen grot meer zitten. Nou, als dan moet die hangdeuren doorgaan, En dan daar helemaal deuren tot je een stollen trap tegenkomt. En dan ga je altijd maar naar boven. Dat gaat toch al met die knieën? Ja, ja, bedankt, uh, mevrouw Bonheure. Ik test dat je nog genoeg vragen hebt voor Jacques. Ik heb je maar zitten vertellen en vertellen. Ik babbel nog al graag, meneer de commissaris. Daar moet u niet mee zitten, mevrouw Bonheure. Ik heb nu zelfs nog meer vragen voor hem.